Nee, hey George. Die vliegen gaat toch niet op? Airedale zei zelf dat het Merrick niet was. Nee, dat zei hij niet. Hoezo? Ik kan hem letterlijk citeren. Hm? Airedale heeft gezegd, het is Merrick niet... ...tenzij Merrick onlangs bij een plastic chirurg is geweest. Dat we net nu met allerlei twijfels komen te zitten. Hm? Maar luister nou eens. Ik ken Merrick. Hij vecht met zijn tong en gebruikt zijn sarcasme als wapen. Maar in een echt gevecht klapt hij in elkaar. Dennison is een stille, beleefde vent die in een crisis over het instinct van een geboren vechtjasplek te beschikken. Hij is de volstrekte tegenpool van Merck. Onthoud dat nog maar. Toch blijven er nog veel vragen onbeantwoord. Oké, okay, oké. Okay. Dan laat ik nu Giles Dennison's hele doop zijn licht dat zijn hele leven uitbuizen van dag tot dag. Het moet van minuut tot minuut. Maar ik wil weten hoe hij aan al die wiskundige kennis komt. En uh, ik wil harding hebben. En vlug. Die kan Dennis er voor ons aanpakken. Op de enige manier waar hij verstand van heeft. Psychologisch. Goede Ah. Professor Merrick. Ik begon al af te vragen wanneer je zou komen opdagen. Ik had wat slaap in te halen. Ik heb gisteren nogal een uh, uh, vermoeide dag gehad. Hmm. Dit heb ik gehoord. Ga zitten. Ja. Carrie is er niet. Hè? Wat? Ik moest zeggen dat je geen voet buiten de deur mag zetten tot hij terug is. Waar is hij naartoe? Zweden. Wat? Ik weet niet Waarom? Nou, ik, ik heb de boodschap overgebracht. Dus ik stap maar weer eens op. Oh, en uh, niet meer naar de sauna. We hebben maar even niet. Maar als uh, wie die zeer op mogen zijn, als we nou nog eens de grazen nemen. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Je wordt in de gaten gehouden door Ian Armstrong. Dat is die zwaargewicht daar. Het hele tafeltje rechts van je. Ja. Niet laten merken dat je weet wie die is. Ja, goed. En als je ergens heen gaat, zorg dan dat hij je bij kan houden. Nou, ja, het oosten. Diana, uh, maar waarom eens helemaal naar Zweden? Tot ziens, professor Merrick. Wat kan er in Zweden nou zijn gebeurd? Dat Kerry daar zo halza voor kop naartoe moest. Hallo, hm. Harry. Hm? Je ziet er niet uit. Ja, zo voel ik me in. Hm. Ik uh, ben laat opgestaan. Dat heb ik begrepen, hm. ja. En ik heb een raar verhaal gehoord vanmorgen over jou. Je weet het. Waarom heb je ruzie gemaakt met Diana? Ja, die zag ik net weglopen, dus dat heeft ze je verteld. Niks, ze heeft niks over gezegd. Wie dan wel? We waren alleen. Het is geen prettig gevoel je voor je eigen vader te moeten schamen. Ik heb die verhalen die mama allemaal over je vertelde nooit geloofd. Maar ik begin nu te twijfelen. Maar wat markeert er dan aan Diana Hansen? Ach. En wat heb je nou eigenlijk precies over me gehoord? Ik weet dat je gisteravond met dat mens op stap bent geweest. Want dat heeft ze me verteld. En ik weet ook hoe je bent teruggekomen. Lin, luik. Maar... Jij moet wel walgelijk dronken zijn geweest om zoiets te doen. Want zij nog wel kleren aan. Alsjeblieft, Lin. En geen wonder dat ze de politie hebben moeten roepen. Maar God, Lin, zo is het helemaal niet gegaan. Iedereen heeft het erover. Had ze vanmorgen aan het ontbijt moeten horen. Doe nou, Lin, alsjeblieft. Ik... Goed. Ik zal je precies vertellen wat er gisteren allemaal gebeurd is. Ja. Maar waarom zei Diana dan tegen me dat jullie uitgingen? Ze wilde niet dat jij je ongerust zou maken... ...omdat ik verdwenen was. En wat betreft jullie ruzie... ...daar heb ik een stukje van gehoord op dat bandje. Bandje? Ja, na dat gevecht met die man. Dat bandje is nu bij de politie. Bedoel je dat iedereen onze ruzie niet te horen krijgt? Nou, iedereen. <laughs> Behalve ik... Je had wel gewond kunnen raken. Had je wel dood kunnen schieten. Maar dat is dus niet gebeurd. Wie was het? Ik heb je al gezegd, mijn werk valt onder het hoofd. Geheim. Het zal wel iemand zijn geweest die meer wilde weten over waar ik mee bezig ben. Maar die iemand is daar niet achtergekomen. En wat de Jana Hansen betreft... met haar heb ik niets te maken. Althans niet wat jij denkt. U lijkt wel een jaloerse echtgenote. In plaats van mijn dochter. Je hebt gelijk. Het spijt me. Kom mee. We gaan een eindje wandelen. U zei dat Fonten een uur geleden is aangekomen, meneer Hoekloen. Dat klopt, meneer Kerry. Ik hoop maar dat zijn afdeling zich van niet meer gaat moeie. Wat vind jij, George? Tja. Zo, hier is het. Mag ik u voorstellen, Dr. Carlson. Meneer Carey. Mag Dit is mijn collega McReady. Goedemacht, joh. Goedemacht. Meneer Thornton, kent u al? Heb ik begrepen. Hallo, Thornton. Carey. Meneer nou, Dr. Carlson. Wat wat lekt Zeker. Hebben ze hem zo opgepikt? Naakt. Ja, we hebben de huid gereinigd. Die was bedekt met een laag olie. En we hebben zijn boeien afgedaan. Die liggen daar. En de doodsoorzaak? Dat weten wij pas na de lijkschouwing. We weten nu nog niet of hij verdronken is of vergiftigd. Vergiftigd? Met olie. Maakt ook niet veel uit. Of er nou in olie verdronken is of met olie vergiftigd. Kunt u hem identificeren, meneer Kerry? Op dit moment niet, nee. Jij, Fonten? Ik heb u maar nog nooit eerder gezien. Het lijkt moet worden geconserveerd. Hebt u daar faciliteiten voor? Nee, niet hier op Euler. We kunnen het naar het vasteland brengen, zodra dokter Carlson klaar is met de sectie. Ik wil een pertinente identificatie voordat er ook maar iemand aan dat lijkt komt. Of het gaat naar Engeland. Of er komt iemand naar Zweden. In ieder geval wil ik met alle respect dokter de Carlsen... dat een van onze pathologische sectie verrichten. Deze zaak valt onder onze juridictie, meneer Kari. Dat zoeken onze superieur wel uit, meneer Koen. In elk geval heeft het incident plaatsgehad in internationale wateren. We weten we zeker dat hij niet van die tanker afkomstig is? Van de tanker is iedereen terecht. Er was wel één dode, maar dat lijkt is geborgen. Deze man kwam van die andere boot, gegarandeerd. De kapitein van de tanker zegt dat die andere geen lichten voerde. Ja, natuurlijk zegt hij dan. Maar het uh, zou waar kunnen zijn. Klopt het dat het andere schip niet geïdentificeerd is? Nog niet, nee. Maar daar wordt er gewerkt. Nou, hm. ja, dan kunnen we hier verder niets doen. Tenzij jij het vond... Tronson... Nee, die identificatie moet jij maar verder regelen. Oké. Okay. Ga je mee, George? ja. Ik ben blij dat ik weer in de frisse lucht ben. Dat soort ruimte bezorg me altijd zo. Wat jij, Kerry? Ik had jou hier helemaal niet verwacht, Fonten. Hoe kom jij hier zo verzeild? Ik was toevallig op de ambassade in Stockholm, voor iets heel anders. Ze komen er mensen tekort, dus toen dit zich voorreed, heb ik aangeboden... ...om hier de Britse belangen te pakken. Hoe wist jij zo zeker dat er Britse belangen in het spel waren? Handboeien. Heb je gezien dat ze van Brits fabrikaat waren? Mm -hmm. Wie was het? Dat weten we natuurlijk pas als hij geïdentificeerd is. Jouw dienst heeft natuurlijk een enorm belang bij hysterisch, Carrie. Maar het moet ook weer geen obsessie worden. Ik kan jullie helaas geen lift geven. Sorry. Nou, tot ziens dan maar weer. Ja. Ik vind het maar raar, Toet. Kan jij je voorstellen dat een kopstuk van BZ of Thornton zich aanbiedt voor een klusje dat de eerste de beste jongste bediende op de Passade net zo goed had kunnen doen? Zou je van Merck verwisseling af afweten, denk je? Ik weet het niet. Uit wat hij binnen zei zou je opmaken dat die Merck helemaal niet kende. Nee, George, daar heeft iemand zwaar pech gehad. Dat geldt in ieder geval voor Merck. Ook nou, dacht meer aan degene die hem gekit hebt, hebben. Je brengt hem naar Kopenhagen, zet hem op een boot naar... waar dan ook. En dan wordt je boot geramd door een tanker. Die naar het westen vaart. Dus die boot voer waarschijnlijk naar het oosten. Niet zo'n haast. Moet ik niet te gauw conclusies trekken. Ja, natuurlijk, je hebt vlek. En we moeten er zeker niet zonder meer van uitgaan dat dat doorgesmeerde lijkt daar binnen Merrick is. Daar hebben we ons al eerder mee vergaloppeerd. Ik laat Aardeel bij de sectie halen. ...zodat hij kan kijken of er sporen van plastische chirurgie zijn. Er moeten vingerafdrukken van het lijk worden genomen... ...en die moeten worden vergeleken met afdrukken bij hem thuis. Nou, kom, laat me een beetje voortmaken. Ik heb nog een afspraak met Harding, hernachtig. Conclusie... Kijk, genoeg is hij beter dan de vorige keer dat ik hem sprak. Beter geïntegreerd. Hoe staat het met zijn alcoholgebruik? Oh, alleen af en toe nog een biertje. Nou, het zou kunnen zijn dat deze ervaring op een hele rare manier... een therapeutisch effect op hem heeft gehad. Al lijkt het me niet aan te bevelen als reguliere behandeling... maar we weten nu wat meer van zijn voorgeschiedenis af. Daarom ben ik nu beter in staat om zijn toestand op dit moment te beoordelen. Uh -huh. Dick Dennison was vroeger een beetje een autogek. Hij reed een lotus... Drie jaar geleden kreeg hij een ongeluk... waar hij gedeeltelijk, maar echt gedeeltelijk schuld aan had. Zijn vrouw kwam daarbij om. Ze waren pas anderhalf jaar getrouwd. Zelfs zwanger ook nog. Broer. Ja, hij gaf schuld. Maud zichzelf de schuld. En van het een kwam het andere, hij begon zwaar te drinken. En het scheelde niet veel of hij was alcoholist geworden... toen hij ontslagen werd wegens incompetentie. Dat meent u toch niet? Hm. En hij is hier zo competent als ik weet niet wat? Ja, ik denk er zelfs over om een baan aan te bieden. Nou kijk, door wat ze met hem uitgehaald, heeft hij geen wezenlijke herinneringen meer aan zijn vrouw. Hij weet nog wel wie ze was en hoe ze dood is gegaan, maar het is net of het iemand anders is overgekomen, begrijpt ja, ja, ja, u? Ja, ja, ja, Het is natuurlijk precies zoals het hoort na drie jaar. Bij normale mensen verdwijnen in de loop van de tijd, de scherpe kantjes van het verdriet. En in dat opzicht is die dennis een normaal. Dat ja, nog genoeg. genoegen. Daardoor is hij ook nu zijn irrationele schuldgevoelens kwijt. ...heeft hij ook de verdoving van de fles niet meer nodig. Vandaar dat zijn competentie terugkomt. Ik heb zo het idee dat hij met een beetje hulp van een deskundige therapeut... ...een stuk beter zou kunnen worden dan vlak voor zijn ontvoering. Dokter Haring, hoe lang zou zoiets gaan duren? Ja, ik schat zo'n maand of drie tot zes. Dat is te lang. Ik heb hem nu nodig. Is hij in staat om door te gaan? Tje, de spanningen van nu lijken hem niet te dieren... Het enige gevaar zou volgens mij kunnen zijn... dat hij op een traumatische manier met zijn verleden geconfronteerd wordt. Nou, dat gebeurt niet. Niet waar ik hem heen ga sturen. We zitten trouwens met nog een probleem. De echte Merrick is dood. Althans ja. waarschijnlijk. We hebben een lijk. Zo. Zijn dochter kan ik dat niet vertellen. Niet met Dennison in de buurt. Maar waar het om gaat is, vertel ik het Dennison. Uh, liever niet is het al moeilijk genoeg met die uh, Lin? Waar is Dennis op het ogenblik? Stadden. Is met zijn dochter naar het Sibeliusmonument. Ik had nooit gedacht dat het in Finland zo zou zijn. Lijkt de Middellandse Zee wel. Ja. Ibiza. Weet je nog dat we op Ibiza waren? En dat jij toen die kreeft ving en dat je met spoed naar de dokter toe moest? Tja, ja. ja. Uh, uh, uh, is er wat? Er is iets aan de hand. Wat bedoel je? Er is iets raars aan deze hele geschiedenis. Je verzwijgt iets voor me. Ja, godwin, er uh, zijn inderdaad dingen die ik niet kan vertellen. Dat hoort bij mijn werk. Ik, uh, ik ben ook gebonden aan mijn zwijgplicht. <laughs> ik heb zelfs een eigen. Hey, alsjeblieft op. Er klopt ergens iets niet. Wat klopt er dan niet? Er klopt iets niet aan... aan jou. Ik trap mezelf erop dat ik steeds... op zo'n vreemde manier aan je moet denken. Op een manier zoals je niet over je eigen vader hoort te denken. Waar ik me voor schaam. Maar je bent ook zo anders. Helemaal niet zoals ik mijn vader ken. En er is te veel dat anders is. En nou heb ik ineens zo'n bizar idee gekregen. Volgens mij kunnen we hier, dat... hier beter over ophouden. Nee. Ja, nu meteen. Nee, eerst wil ik je een paar dingen voorleggen die ik niet helemaal snap. <coughs> Daarnet had ik het over dat je in Ibiza naar de dokter moest. Maar je bent helemaal nooit naar Ibiza geweest. En in de auto op weg hier naartoe had ik het over een fijne vakantie op een jacht de Hesperia. Dat jacht bestaat helemaal niet. Wil je dat ik doorga? Nee. Nee, laat maar. Ik kan daar maar één ding uit opmaken. Je bent mijn vader niet. Je bent het niet. Tomme, waar blijft die Dennis nog? Hij komt heus wel. Hij is nog niet zoveel te laat. Zou ze hem weer te pakken hebben? Ach, Armstrong zet hem praktisch op zijn lip. Nou ja, door de bericht uit Engeland zijn we in ieder geval wat wijzer geworden. Vertel eens. Nou, toen Dennison uit de sauna was ontvoerd, heeft hij een hele wiskundige riedel voor onze tegenstanders afgedraaid om ze te misleiden.